9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de waterschappen moeten worden opgeheven. D66 dient vandaag een motie in. waarin het kabinet wordt opgeroepen met een voorstel te komen voor de opheffing. De motie kan rekenen op de steun van in elk geval PVV, PVDA en SP. De partijen zeggen dat er jaarlijks 500 miljoen euro kan worden bespaard. als het werk van de waterschappen wordt ondergebracht bij de provincies. Voor de taken die het waterschap uitvoert zijn volgens hen geen aparte bestuurders en verkiezingen nodig. Coalitiepartijen, VVD en CDA zijn tegen het opheffen van de waterschappen. In Europa wordt met spanning uitgekeken naar de reactie van de beurzen op de ontwikkelingen in Italië. De gisteren benoemde Mario Monti begint vandaag aan de formatie van een nieuwe regering die tientallen miljarden moet bezuinigen. De beurzen in Azië hebben al positief gereageerd op het vertrek van Berlusconi en de komst van Monti. De Japanse Nikkei-index sloot ruim een procent hoger en de Hang Seng in Hongkong boekte een winst van meer dan 2 procent. Analisten verwachten dat ook de beurzen in Europa rond deze tijd in de plus openen. President Knot van de Nederlandse Bank zegt in de Volkskrant dat de Italiaanse interimregering er niet op kan rekenen dat de Europese Centrale Bank Italië blijft steunen. Knot, die ook bestuurslid is van de ECB, benadrukt dat interventies van de Centrale Bank per definitie tijdelijk zijn. Musea trekken nauwelijks extra kinderen door toegangskaartjes voor die groep gratis te maken. De Nederlandse Museumvereniging zegt op basis van eigen onderzoek dat musea alleen meer kinderen kunnen trekken met een aantrekkelijker aanbod voor de jeugd. De Museumvereniging besloot tot een onderzoek nadat de Tweede Kamer twee jaar geleden had gezegd dat kinderen tot twaalf jaar gratis naar binnen moesten kunnen bij musea. Toenmalig minister Plasterk voerde dat toen niet door. Hij wilde eerst onderzoeken of het wel effect zou hebben. Volgens de Nederlandse museumvereniging was dat dus achteraf een juist besluit. Netwerk VSP, een dochterbedrijf van PostNL, stopt met de geadresseerde postbezorging. Met het opheffen van het goedkope postbedrijf verliezen ruim 5000 mensen hun bijbaan als postbezorger. Deze mensen zijn niet in dienst, maar werken als een soort kleine zelfstandige op basis van een contract. Netwerk VSP verzorgde sinds 2006 wekelijks geadresseerde post voor zakelijke klanten. Volgens PostNL is dit onderdeel niet voldoende winstgevend te maken... gezien de economische omstandigheden. De huis-aan-huisbezorging van folders door Netwerk VSP blijft wel bestaan. Dan het weer nog op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking. Later ook zon. Het wordt 7 tot 10 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag. ANWB Verkeersinformatie... Door de mist zijn sommige spitstroken niet open en daardoor, dat levert wat extra vertraging op. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht en dat heeft te maken met de spitstrook op de A27. Op die A2 tussen de afrit gelder en Knoopend-Everdingen daardoor 10 kilometer file. Verder is de druk in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaandam. 8 kilometer tussen Purmeren-Zuid en Knoopend-Zaandam komt er een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Daar staat 8 kilometer tussen Kromenie en Oostzaan. Alle rijstroken zijn er overigens weer vrij. Een lange file de hele ochtend al op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Akersloot en Beverwijk nog 5 kilometer. Dat komt door problemen in de Velsertunnel. Het verkeer moet daar in beide richtingen door één tunnelbuis. En het is druk op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en de afrit Maren 9 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Postbedrijf VSP Netwerk werd door PostNL opgericht om concurrentie aan te gaan. Met Cent en Selectmail. Nou, dat is niet helemaal gelukt. De stekker gaat eruit. Vijfduizend postbezorgers verliezen hun baan. Die hoort er straks meer over. We gaan eerst naar de beurs. Hoe reageren beleggers op de jongste ontwikkelingen in Italië en Griekenland? Want die beide landen hebben een nieuwe roerganger. Papademos en Monti. En Berlusconi, die is echt weg. Financieel redacteur André Meijnemer zit achter de schermen met aandelen, beurzen en obligatiemarkten. André, hoe reageren de financiële markten aan het begin van de week? Voorzichtig uh, hoger staan ze allemaal. Een klein beetje opluchting natuurlijk over het feit dat uh, Berlusconi dus echt weg is. Uh, en dat er dus nieuwe mensen aan het roer komen te staan. Afgelopen vrijdag werd al een voorschotje genomen op de beurzen. Doordat we ook al daar weer 2 tot 3 procent hogere koersen zagen om de week af te sluiten. Maar ook vandaag zijn de beurzen dus weer iets hoger begonnen aan de week. Niet over, overtuigend in de zin van uh, grote percentages. Een half procentje op dit moment erbij voor de AX op 302 punten. Maar ook Parijs en Londen en Frankfurt. Zo'n stijging van, van 0,5, 0,6 procent. In Milaan zijn ze wel heel erg blij, want daar gaat de beurs 1,5 procent omhoog. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, de andere wat voorzichtig hoger. Uh, is dat al een blijk van herwonnen vertrouwen, of uh, moeten we daarvoor nog wat meer geduld hebben? Nou, je denkt, mensen mensen ongelooflijk blij, denk ik, in de markt opgelucht, laat ik zo zeggen, dat er een keer in ieder geval andere mensen aan het roer komen te staan. Niet de onberekenbare Papandreou, die plotseling een referendum afkondigt, dan wel Berlusconi die van alles roept en kraait, en vervolgens uh, de markt in totale verwarring achterliet. Nieuwe kapiteins op het schip, een nieuw team dat wordt samengesteld, wordt hard aangewerkt en gesleuteld op dit moment. Er gaat een frisse wind waaien, zo is de verwachting. De koers wordt ongetwijfeld verlegd. Hervormingen die moeten doorgevoerd worden, die zullen misschien met meer voortvarendheid gebeuren dan tot nu toe het geval is. Ja, En toch is het natuurlijk altijd wel de afwachting, vandaar die voorzichtigheid ook. Wat gaan de nieuwe mannen, ook al zijn het nieuwe mannen en zijn ze, uh, hebben ze een bepaalde reputatie, wat gaan ze waarmaken van hun plannen? Want het verleggen van een tanker, de koers van een tanker, dat heeft ook heel veel tijd nodig om een, een draai te maken. Dat geldt ook voor landen die al zo diep in het moeras zitten als. Uh, en in zekere zin ook Italië. En dan moeten we kijken naar de kapitaalmarkten, obligatiemarkten, staatspapier. Vorige week moest Italië flink hogere rentepercentage betalen. ging door die kritische grens van 7% heen. Voor wat dat dan ook maar waard is. Maar ook België en Frankrijk zouden meer moeten betalen. Hoe is het nu? is gedaald. De druk is ietsjes van de ketel afgegaan... juist door die veranderingen in Griekenland en Italië. Uh, wat je nog wel merkt, dat de markten erg erg zijn en terughoudend zijn. De, wat de ECB aan het doen is, weten we ook niet helemaal. We horen in de loop van deze middag... wat de Europese Centrale Bank vorige week gedaan heeft op die, uh, op die, op die obligatiemarkten. We zien wel dat de rente iets uh, gedaald is... ten opzichte van die piek die we vorige week hadden, toen 7,5%. Nu op dit moment voor een tienjarige Italiaanse staatslening betaal je zo'n 6,5%. Voor Italië wordt het wel een test van morgen. Want rond de klok van 11 uur, 12 uur gaat Italië opnieuw naar de markt. Dat ze vaak doen, want ze hebben natuurlijk grote staatsschuld. Eh, maar het, zo, vandaag moeten ze zo'n zo 3 miljard euro ophalen... in een vijfjarige staatsobligatie. Daar is de rente momenteel zo'n 6,5 voor. Dat blijkt nog mee te vallen. Dat wil zeggen, eh, ten opzichte van de koers die we vorige week eh, vaarden. Maar als je erna gaat dat we begin dit jaar nog maar 4 betaalden... en vorig jaar nog maar 3 voor zo'nzelfde lening... merk je wel dat de rentekosten van Italië... behoorlijk zijn opgelopen door alle spanningen. En de markt is nu een beetje aan het kijken... hoeveel belangstelling is er voor zo'n staatsobligatie... hoeveel investeerders... Willen Geld steken in Italië en vooral welke rente moeten we betalen? Want elk procentje meer rente kost zo tientallen miljoenen aan renteaflossingen per jaar. Ja, voor 3 miljard euro. Dan helpt zelfs een tiende procentje al. Ander mijnen maar, dankjewel. Dan naar Laar, want daar heeft afgelopen avond en nacht een flinke brand gewoed. Een bibliotheek en een houthandel zijn verwoest. U heeft misschien meegekregen dat bewoners uit omliggende huizen moesten worden geëvacueerd. Wij praten met Ever de Jong, loco-burgemeester van Laren. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws, meneer De Jong? Het laatste nieuws is dat het hele centrum op dit moment nog helemaal afgezet is. En dat men op dit moment met het, nog met het nabulus bezig is. Maar vannacht om half vier is het zijn brandmeester gegeven. Maar het smult nog steeds na. Meneer De Jong, weet u al hoe de brand is ontstaan? Nee, is nog niet zo over bekend op dit moment. Dat is volledig in onderzoek. Maar het is wel gebeurd in de houthandel? Het is... Ja, zoals voor mij bekend is het in de hand houthandel gebeurd. Zijn er schadelijke stoffen vrijgekomen vannacht? Uh, er continu worden er meting, uh, vinden er plaats... en uh, wij hebben tot op heden in de lucht geen schadelijke stoffen van wat dan ook kunnen constateren. Oké. Okay. Nou hebben wij even uh, op Twitter gekeken... en dan zien we dat de bewoners van Laren, een aantal van hen, klaagt over slechte communicatie. Ze vinden dat uh, RTV Noord-Holland als rampenzender had moeten worden ingezet. Kunt u zich in die kritiek vinden? Uh, nee, want we hebben gewoon alle omwoonden hier we keurig opgevangen. En een aantal uh, zijn uh, vannacht uh, elders uh, gaan slapen in een hotel. Dus we hebben zoveel mogelijk uh, getracht dat helemaal in goede banen te leiden. Ja. Dan is de stroom ook nog uitgevallen, meneer de Jonge. Hoeveel uh, last houd laren daar voorlopig nog van? Nee, nee, dat was alleen uh, in korte tijd rond middernacht. En netwerkbeheerder Allianz heeft dit probleem eigenlijk vrij snel daarna opgelost. Ja. En van de rest, want het is toch uh, in het centrum? Hoe, hoe, hoe, hoe uh, ja, lang uh, kampt u met de gevolgen, denkt u? Uh, dat, dat zal nog wel even duren. Bewoners kun, kunnen nog niet terug. Onze eerste zorg gaat nu uit naar die on, direct omwonenden. Uh, die zijn opgevangen en ik zal zo dadelijk ook uh, naar hen toe gaan uh, in het hotel waar ze zitten. Nog een burgemeester van Laren, Evert de Jong. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Twaalf minuten over negen is het uh, door naar postbedrijf Netwerk VSP. U hoorde het net al, uh, al eventjes tot half december... met het versturen van geadresseerde post. Heeft natuurlijk gevolgen. Daardoor verliezen zo'n vijfduizend uh, postbezorgers bij VSP hun, uh, hun baan. Het Huis aan huis folderwerk blijft VSP wel gewoon doen. Netwerk VSP, dat is een, een dochterbedrijf van PostNL. We hebben nu contact met uh, directeur Ime Pasma van Netwerk VSP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ging het niet meer... Het was uh, moeilijk om genoeg klanten te vinden die met ons post wilden versturen. U kon daar geen geld mee verdienen? Het was nog steeds verliesgevend. Uh, in deze markt heb je uh, veel volume nodig, veel klanten nodig die post versturen. Dan kun je het rendabel maken. En We bleven steken op, een, uh, op, op 120 miljoen poststukken. En met 200 miljoen zou het rendabel worden en dat is niet gelukt. Hm. Betekent dat dat, er, uh, dat u ondervindt dat er steeds minder per post wordt verstuurd? Of dat, is dat, nog feit, niet het geval? dat is een feit. Hè? De, de postmarkt daalt met 7 tot 8 procent per jaar. Ja. In die dalende markt konden wij wel onze volumes stabiel houden. Dus dat is goed gelukt. Maar we hadden groei nodig en uh, dat is niet gelukt. U heeft geprobeerd op te nemen tegen uw concurrent en prijsvechter Cent. Is, is dat wat u partij heeft gespeeld al? Die strijd? Die strijd was een, was een hevige strijd de afgelopen jaren. Cent heeft uh, Selectmail gekocht. Daarmee zijn zij harder in volume gegroeid. En uh, het is heel moeilijk om, uh, om tegen zo'n partij dan uh, uh, ja, uh, te vechten. Dat u ermee ophoudt, wat betekent dat voor de markt en voor de tarieven, denkt u? Daar weet ik uh, ja, wat het met de markt gaat doen. Er blijven twee grote postbedrijven over in Nederland. PostNL, onze moeder, en, uh, en Cent. En uh, de tarieven zullen... Was, ja, ja. Weet ik weet niet precies wat dat zal, wat dat zal gaan doen. Ja, schat u het eens in, want er is één prijsvechter weg natuurlijk dan. Dat bent u. Ja, ik denk dat, uh, dat, dat Cent met deze beweging blij zal zijn. Ja, want die klanten gaan daar naartoe. De klanten van ons, of wij bieden de klanten aan om uh, naar PostNL te gaan. Maar klanten maken een keuze, dus ze kunnen ook naar Cent gaan. Bij PostNL verdwijnt natuurlijk ook al heel wat postbodes, bij u 5.000. Wat gaat er met die mensen gebeuren? Daar maak ik me het minste zorgen over uh, op dit moment. Ik denk uh, dat die mensen daar heel anders over denken. Ja, dus deze mensen uh, gaan we vandaag informeren. Ja. Uh, maar op de postmarkt is een, is een uh, ernstige behoefte aan bezorgers. Uh, PostNL heeft uh, heel veel bezorgers nodig, Cent ook. Mm -hmm. En wij uh, met onze folderbezorging hebben ook uh, folderbezorgers nodig. Dus die 5000 mensen verwacht ik dat we die vrij snel weer aan nieuw werk kunnen helpen. Oké. Okay. Goed, directeur Ime Basma van Netwerk VSP. Dank u wel. Graag gedaan. Richard Branson, miljardair en eigenaar van Virgin... is in Nederland voor een congres over ruimtereizen. En die ruimtereizen komen voor steeds meer mensen binnen bereik. Het reizen op de weg, daarvoor moet u bij Helene de Geest zijn. Tenminste, als het nog gaat met die mist. Ja, dat Helene. gaat prima hoor, want op. de mist is al een beetje aan het optrekken. Dus veel spitsstroken zijn inmiddels open... hoewel de spits eigenlijk al een beetje ja, voorbij is... Er staat nog wel 90 kilometer, maar de meeste files zijn snel aan het oplossen. Het is alleen nog druk in Noord-Holland. Op de A7 van Horen naar Zaandam tussen Purmerend en de Afritzaandijk nog 7 kilometer. Komt er een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan. Daar staat ook nog 3 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Het is druk op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk. 4 kilometer door problemen in de Velsertunnel. Eén tunnelbuis is dicht. Het verkeer moet in beide richtingen door één tunnelbuis. En daardoor staat er van Beverwijk naar Velsen op de A22 tussen knopen Beverwijk en IJmuiden 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over negen, we gaan weer even naar Joris van der Kerkhof... want we willen nu wel weten wanneer uh, dat wordt ingevoerd... het plan met die kentekenchip van Charlie Abtroot. Uh, Joris? Ja, nou, uh, hij heeft het in ieder geval uh, bij de minister uh, ingediend... Uh, en uh, dan gaat dan, dan het er uiteindelijk om uh, wat, wat die er dan uh, mee gaat doen. Toch, uh, meneer Abtrout? Nou kijk, degene die het uiteindelijk moet uitvoeren is de minister. Maar die heeft al gereageerd, het is een onderzoek. Ik weet dat ze al jaren platen aan het onderzoeken zijn. Het gaat mij te traag, daarom heb ik gezegd ik wil dat het nu gebeurt. En uh, ik maak me sterk dat binnen, uh, nou ja, tussen, uh, tussen vandaag en drie maanden dat er een besluit kan worden genomen dat we het gaan doen. Ja, kost een paar euro extra. Dat, daar moet het niet op uh, opvallen. Het kost per nieuwe auto een paar euro extra. Maar als wij minder uh, diefstallen krijgen, dan zou de verzekeringspremie wel eens naar beneden kunnen. Nou, als uh, een auto gaat 15, 16, 17 jaar mee, dus het is een kwestie van een paar dubbeltjes per jaar. Hoe oud is uw auto? Mijn auto is 2,5 jaar. En wanneer gaat u een nieuwe kopen? Uh, dat weet ik nog niet. Dat, dat uh, hangt van mijn financiën erbij af die ik heb. Hij gaat op zich nog jaren mee. Na nou, de verkiezing ook nog houden. Nee, maar <lacht> hij gaat nog jaren mee. Maar zou het betekenen in uw voorstel dat het alleen voor nieuwe auto's is? Dan helpt het niet. Uh, je kan het bij nieuwe auto's verplichten. Maar als het komt, dan uh, weet ik zeker dat ik direct nieuwe platen ga aanschaffen. Dat uh, kost me dan een klein beetje geld. Maar is de kans dat mijn auto wordt gestolen, dat financiële schade leidt, veel minder. U bent van de VVD, dus verplicht stellen dat gaat u niet doen? Wat zegt u? U bent van de VVD. Ja. Dus verplicht stellen, dat gaat u niet doen. Ik vind dat je het voor nieuwe auto's kan verplichten, maar voor alle bestaande auto's. Ik denk dat je mensen de keuze moet geven. Het zou kunnen zijn dat de verzekeringsmaatschappijen zeggen van... wij vinden het geweldig, we verlagen de premie. Want als je de nieuwe kentekenplaat hebt, zou een heel goed, goed gebaar zijn. Dank u wel. En overigens, hier wordt een auto schoongemaakt. En als je nou heel hard spuit... Dan weet ik niet of je kenteken blijft zitten. Maar dat uh, kunnen we zien, maar pas over een kwartiertje. Want dan komt hij er weer uit, uit de wasstraat. Joris van de Kerkhof was dat met Charlie <coughs> Abdrood, pardon, over de kentekens. Dan over de spitstroken nog maar even. Die zijn veel dicht vanochtend. Die van de A27 was dicht. Die van de A9 en 9 ook spitstrook dicht. Gevolg, langere files. Bert Helleman van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Legt u het nog eens uit, kort en bondig, waarom gaan ze dicht bij mist? Nou, dat doen de reiswaardig, dat doet dat vanwege de verkeersveiligheid. De spitsstroken die worden bediend vanuit de verkeerscentrale. Daarvoor heeft de wegverkeersleider een camera's ter beschikking. Om op die manier via het camerabeeld te kunnen bepalen of de spits er open kan. Ja. Er kunnen immers op de nog niet geopende spitsstrook wegvoertuigen staan... of er kan eh, rommel liggen op de vluchtstrook. En eh, we willen natuurlijk niet dat de weggebruikers daarmee eh, in aanraking komen... en daardoor een ongeval ontstaat. Ja. <kijnt> maar op Twitter schrijft iemand, zo dicht is die mis niet. Um, moeten die camera's echt haarschelpe beelden hebben? Is het anders gewoon weg te onveilig? Ja, die camera's, dat is eigenlijk het enige instrument... wat uh, de wegverkeersleider ter beschikking heeft... om. Uh, de, te kunnen beoordelen op de spits of van objecten. En uh, nou, die camera's die leveren een, een goed beeld. En als dat beeld uh, onduidelijk is, ja, dan, uh, dan zouden er risico's ontstaan. En die risico's die wil Rijkswaterstaat absoluut niet nemen. zij gaat, uh, gaat zeer zorgvuldig uh, om met, uh, met verkeersveiligheid. Maar meneer Helman, daar moet toch iets op te vinden zijn? Bijvoorbeeld meer camera's? Nou, ik wil u vertellen, wij, wij hebben al heel veel camera's en uh, ja, Rijkswaterstaat moet natuurlijk die camera's ook uh, allemaal onderhouden. Dus wat dat betreft uh, hebben wij maar uh, de beschikking over een, uh, een beperkt aantal camera's. Die staan uh, op dit moment uh, op afstanden van ongeveer 200 tot 250 meter. Dat betekent uh, dat, wij, uh, ja, dat het toch, uh, toch erg moeilijk voor Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat om, uh, om uh, die spits ook open te stellen als we niet uh, voldoende camerabeelden hebben. Wij zijn op het ogenblik wel bezig als Rijkswaterstaat... om te kijken of er uh, ondersteuning kan komen in de vorm van detectiesystemen. Die uh, zeg maar de wegverkeersleider ondersteunen om te kijken of de spits ook veilig open kan. Maar die detectiesystemen zullen nooit uh, de, de camera's kunnen vervangen. Dus dat is alleen een ondersteunend systeem. Dus het, het blijft zo uh, dat de wegverkeersleider alleen de spits ook veilig kan openen... dan wanneer hij ook uh, daadwerkelijk ziet dat er geen uh, voertuigen op de vlucht ook zijn. Oké, okay, dus uw boodschap aan onze luisteraars in de auto is, als het mistig is, helaas dan moet u accepteren dat u misschien wat langer in de file staat. Ja, helaas wel. Uh, dat is een vervelende boodschap, dat begrijpen wij ook. Maar uh, verkeersveiligheid staat voor Rijkswaterstaat voorop. Goed, Bert Helleman van de Rijkswaterstaat, dank u wel. Graag gedaan. Ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic gaat vanaf volgend jaar ruimtereizen uitvoeren en aanbieden. Eigenaar van het bedrijf Richard Branson is op dit moment in Nederland voor een congres over ruimtereizen. En er wordt ook officieel bekendgemaakt dat er een verzekering mogelijk is voor ruimtereizen. Allianz gaat die verzekering aanbieden. Voor de brancheorganisatie voor commerciële ruimtevaart ISTA spreken we de directeur Ronald Heister. Ja, Heister, goedemorgen. En als er een verzekering is, dan betekent het dat er meer mensen aan kunnen deelnemen. Wordt het inderdaad bereikbaarder? Ja, Virgin Galactic heeft al aangekondigd dat vijf jaar na de eerste vlucht de prijzen... Uh, zullen dalen. En nu uh, is het natuurlijk nog een uh, behoorlijk bedrag... alhoewel, in vergelijking met andere ruimtereizen... je betaalt nu 150.000 euro... ongeveer voor een, uh, een ticket. Maar vijf jaar na de eerste vlucht... zullen de reizen uh, een stuk goedkoper worden. Wellicht uh, gaan zakken zelfs... naar zo'n 30.000 uh, 30 euro. Um, wat het interessante is... is dat er een hele nieuwe economie aan het ontstaan is... met ruimtereizen, met ruimtehavens... en dat we in een half uur tijd... van de ene kant... Uh, van uh, de aarde naar de andere kant van de aarde kunnen gaan vliegen. Hm. En veel milieuvriendelijker dan met het gewone vliegtuig. Nou, dat betekent natuurlijk allerlei kansen voor werkgelegenheid... voor milieu, minder uitstoot. En dat maakt het allemaal zo ja, reuze interessant. Maar wat, nou, daar... wat, wat, wat gaat die verzekering dan dekken? Nou, zoals elke andere reis, zoals andere, elke andere reisverzekering uh, uh, uh, in, uh, uh, de in de wereld. Uh, als je wereld, gaat ja. reizen, ja, bedoel, als je gaat reizen, dan moet je, je toch kunnen verzekeren. Ja, dus, dus dan, dat... dan zou het bijvoorbeeld een annuleringsverzekering kunnen zijn. Dat gaat om een flink bedrag in dit geval. Uh, nou ja, daar gaat Allianz vandaag zich over uitspreken. Uh, het kan ook een verzekering zijn als er een ongeluk gebeurt. Het kan ook een verzekering zijn als er een, uh, uh, zeg maar een, uh, uh, iets zoek raakt. Hè? Dus alle pakketten die je in een normale vliegen. Als je met een normale. Raakt, kwijtraakt. Ja, uh, je, dat krijg je natuurlijk hetzelfde met, uh, met ruimtevaart. Uh, uh, uh, en dit is juist zo bijzonder omdat er toch jarenlang aan gewerkt is om dat voor elkaar te krijgen. En het is heel leuk vind ik. Ik ben Nederlander en ik, we zitten bij een internationale organisatie. Uh, ik ben Nederlander en ik vind het heel leuk dat de Nederlanders nu in staat zijn geweest... om samen met de Fransen een dergelijk verzekeringspakket aan te bieden wereldwijd. Ja. En u, u zegt de, die prijs gaat om lager. Eerst naar, misschien naar 30.000 en dan over een aantal jaren misschien nog wel minder. Maar u ziet ook wel degelijk toekomstig. In, in de vracht en in bestemmingsverkeer? Oh ja, absoluut. Kijk, uh, uh, Virgin Galactic, althans heeft zich op het uh, plan gesteld om inderdaad uh, uh, vluchten te gaan, uh, gaan doen, waarbij gewoon ook op termijn lijndiensten ontstaan. Die zit ook over de hele wereld. Ja, allerlei uh, initiatieven voor het aanleggen van ruimtehavens. Luchthavens, maar dan voor ruimteschepen. Virgin heeft ook een vloot besteld van, uh, van vijf nieuwe ruimteschepen. Uh, die, uh, die zijn in, uh, in aanbouw. Dus uh, ja, er gaat een, een levendige industrie ontstaan. Ja. Ja. Gaat u vandaag meneer Branson ontmoeten? Ja, wij verwachten hem. Ik hoop met de mist dat het vliegtuig goed kan landen. Maar uh, we verwachten hem hier in, uh, in Den Haag. En uh, we zijn allemaal erg enthousiast, want uh, ja, het is toch heel bijzonder dat zulke pioniers, mensen met uh, dit soort geweldige ideeën, uh, bij uh, op de lunch komen. En we hebben ook nog uh, een paar hele grote belangrijke Russische uh, gasten uh, uh, uh, van het Russische ruimtevaartprogramma. Dus uh, we hebben een leuke, uh, mooie en inspirerende dag vandaag. Kijk eens aan. Nou, alvast eet smakelijk. Ronald Heister, directeur van uh, ISTA. Verenigde Staten dan. Die denken erover om 500 FBI-agenten mee te sturen... met de sporters naar de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Ze zouden dan moeten worden ingezet om de eigen sporters... Amerikaanse sporters te beveiligen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Uh, Arjen, levert Londen zelf niet genoeg beveiligers en beveiliging? Ja, kennelijk niet. En dat is ook wel de voornaamste reden dat de Amerikanen bezorgd zijn. Uh, de Britten die hadden aanvankelijk berekend dat uh, het Olympisch Park... en andere sportterreinen beveiligd zouden moeten worden... door ongeveer 10.000 beveiligers. Nou, die sportterreinen, de beveiliging daarvan... dat is de verantwoordelijkheid van de organisatoren, niet de politie. Dat zijn dus privébeveiligers... Maar die 10.000 bleek na een evaluatie afgelopen zomer, is niet genoeg. Dat moeten er 21.000 zijn, meer dan het dubbele dus. Nou, het organiserend comité heeft niet genoeg geld om snel extra personeel op te leiden. Dat maakt de Amerikanen zenuwachtig. En bovendien zijn de Amerikanen ook niet echt onder de indruk van de Britse reactie afgelopen zomer op de rellen... En dan heb je ook nog eens beperkingen van de politie bij het fouilleren van mensen. Nou, alles bij elkaar opgeteld maakt dat, dat de Amerikanen nu zelf plannen hebben gemaakt... volgens The Guardian, vandaag groot op de voorpagina... en dat ze dus een contingent van uh, duizend beveiligers zelf willen meesturen... onder wie 500 FBI-agenten. Aha, en kunnen ze die gewoon meesturen... of moeten de Britten daar nog een handtekening voor zetten? Dat gaat natuurlijk in overleg uh, met, met de Britse autoriteiten. Daar proef je ook wel... Enige irritatie, want uh, ja, ze hebben de, de, de, de eisen die uh, de Amerikanen stellen zijn extreem hoog. Zo wordt het hier ervaren. Uh, de overheid heeft wel uh, aangeboden te helpen om het tekort uh, van die beveiligers aan te vullen. Het ministerie van Defensie heeft uh, nu aangeboden om 5000 militairen uit te lenen. Maar ja, het maakt nog wel dat er altijd 6000 uh, mensen tekort zijn, beveiligers tekort zijn... En de Britten zijn ook geïrriteerd omdat ja, dit wordt toch wel een hele grote beveiligingsoperatie hè? We zullen een kleine 20.000 agenten op straat zien. Nou, dat is bijna evenveel, of misschien zelfs meer, dan het aantal agenten wat we op straat zagen tijdens de hoogtepunt van de rellen. Ze erkennen dat er nog meer beveiligers moeten komen, maar vragen zich ook af of de Amerikanen misschien niet een beetje overdrijven. Ja, en zullen ze dan toch proberen dat ook tegen te houden, want stel dat het wel doorgaat, dan krijg je een probleem in de communicatie. Dat moet allemaal maar met elkaar praten en met elkaar dezelfde kant uitgaan. Ze kunnen het tegenhouden als de Britten nee zeggen, dan zeggen ze nee. Maar ja goed, we kennen de Amerikanen en die hebben natuurlijk een, een hele uh, grote bezorgdheid als het gaat over hun eigen mensen. Ja. En uh, ze, ze, ze zijn in staat om overheden, uh, ook al zijn het bondgenoten, om die stevig onder druk te zetten. En dat begrijpen we nu ook uit dit verhaal in The Guardian, dat ze dat ook doen. Nou, dit gaat dan over de beveiliging. Hoe gaat het verder met de voorbereidingen voor die spelen? De voorbereidingen lopen op rolletjes. Uh, de bouw van het Olympisch Park ja, dat was al min of meer afgelopen zomer af. Ze zijn nu al begonnen met het testen van uh, alle Olympische sites. Wel zijn er zorgen over het aantal bezoekers uh, volgend jaar. Want er zijn nu verschillende signalen van tour operators en hoteleigenaren... Ja, dat Londen aanzienlijk minder toeristen zal krijgen dan normaal. Kennelijk schikken de Olympia spelen juist toeristen af. Mm, en, maar leeft het al wel bij de Britten? Die hoeven misschien niet naar ja, Londen die... te komen voor verblijf. Nou ja, dat is waarschijnlijk een van de redenen dat de dat toeristen afgeschrikt worden. Want het grootste aantal tickets dat verkocht is, zijn Britten zelf. En die wonen vaak in de buurt van Londen. Dus die hebben al die hotel niet nodig. Dat geeft wel aan dat er heel veel interesse is hier... Uh, bijna de, de, uh, het, ze gaan misschien voor het eerst meemaken dat alle tickets van de Olympische Spelen uitverkocht zullen raken. Nou, dat is nog niet eerder voorgekomen. En ja, dat geeft wel een beetje het enthousiasme aan hier in Groot-Brittannië. En de sporters doen nu ook wel hun best. Genoeg Britten straks. Het loopt allemaal nog Zijn verder. De kwalificaties. Ze moeten een record halen, natuurlijk. Dus de ja. druk is hoog. Uh, de, bijvoorbeeld de atleten. Een Nederlandse coach uh, is aangesteld om ze tot uh, uh, Olympische hoogte te stuwen. Zeg maar. uh, ja, die doen het goed. Die hebben de afgelopen uh, Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen goed gepresteerd. Dus de hoop is ook dat ze dat streven van minimaal uh, tien gouden medailles gaan halen. Ja, En dan ook nog goed beveiligd, Arjen. Hartelijk dank voor je uitvoerige verslag vanuit Londen. Het is uh, twee minuten voor half tien. Uh, we zijn aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1-journaal. Wij gaan eventjes naar de studio hiernaast. Daar zit, um, ik neem aan Sven Kokkoman, Sven. Goedemorgen. <laughs> Lara, Oh, goedemorgen. jij kan je even niet zien nu, maar uh, wat heb je in je Goeiemorgen. Goedemorgen. Job Cohen, goedemorgen. De partijleider van de Partij van de Arbeid. Met hem ga ik praten over een woonakkoord dat hij wil sluiten. Hij roept de premier en het kabinet op om iets te gaan doen aan de hypotheekrenteaftrek. En wel als de sodemieter, want anders handelt hij... Tegen het landsbelang in. En voormalig minister van Volksgezondheid Ab Klink heeft onderzocht... hoeveel wij uitgeven aan de zorg en aan diabetespatiënten in het bijzonder. En we zijn tot 1,5 tot 2 miljard euro per jaar meer kwijt dan nodig is... is zijn conclusie. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland... na het nieuws van bijna half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn de dag wat hoger geopend. De AX in Amsterdam opende een half procent in de plus, net als Parijs en Londen. In Milaan was de opening anderhalf procent hoger. Beleggers zijn positief over de benoeming van Monti in Italië en Papadimos in Griekenland. De waterschappen kunnen worden opgeheven, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. De taken zouden moeten worden ondergebracht bij de provincies. D66 komt met een motie over de waterschappen... en zegt dat er op die manier een half miljard euro kan worden bespaard. Er komen pas meer kinderen naar het museum als het museum aantrekkelijker wordt. Niet als het voor kinderen gratis is. Dat blijkt uit onderzoek van de museumvereniging. De Tweede Kamer wil de musea gratis maken voor kinderen tot 12 jaar. Minister Plasterk wilde toen eerst een onderzoek. En postbedrijf Netwerk VSP stopt met het bezorgen van geadresseerde post. Daardoor verliezen 5000 mensen hun baan. Dat zijn allemaal bijbanen. Er waren niet genoeg kranten. Netwerk VSP blijft wel huis-aan-huis huis folders bezorgen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het gaat langzaam de goede kant op. Op de weg. bij elkaar staat er nog 80 kilometer file. Er is vooral nog wat vertraging in de regio Amsterdam... Op de A8 bijvoorbeeld van Zaandam naar Amsterdam... tussen Kromenie en Oostzaan 5 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 5 kilometer bij Beverwijk. En dat heeft te maken met problemen in de Velsertunnel in de A22. In beide richtingen is er maar één rijstrook beschikbaar. Dat betekent dat het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis moet. Dat leidt tot een lange file op de A22 van Beverwijk naar Velsen... tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden 6 kilometer.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 Sven Kokkelman. De Partij van de Arbeid roept het kabinet op om iets te gaan doen aan de problemen op de woningmarkt. Duitsland is in de ban van een groep moordlustige rechtsextremisten. De zorg aan diabetespatiënten is te duur, blijkt uit onderzoek van voormalig minister Abklink Klink... en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Maria de Beers is vanochtend in Rotterdam. Ondernemers zijn de motor van onze economie, maar wie durft dat nog aan in tijden van crisis? Nou, ik heb er drie gevonden, en er zijn er hier nog veel meer. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland De woningmarkt zit op slot en het kabinet doet niets om de problemen die er zijn aan te pakken. Dat stelt de Partij van de Arbeid en daarom wil de partij nu met een nationaal woonakkoord komen. Vandaag praat partijleider Job Cohen in Den Haag met onder meer EDES, de branchevereniging van woningcorporaties, de Woonbond en vereniging Eigen Huis. Job Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er allemaal in dat Nationaal Woonakkoord komen te staan? Nou ja, het is, het, moet, zowel op het gebied van de huurmarkt als op het gebied van het eigen huis... moeten er echt stappen worden gezet. Uh, u zei net al, de, de woningmarkt zit op slot... Dat komt aan de ene kant doordat het kabinet als het over de huren gaat verkeerde maatregelen heeft genomen. En als het over de eigen huis gaat eh, hebben ze de enige maatregel die er is genomen is de overdrachtsbelasting. En dat is mislukt. En daardoor zie je dat eh, starters eh, die kunnen, eh, helemaal geen eigen huis kunnen kopen. Je ziet ook dat mensen die eh, ook in de sociale huurwoning zitten, eh, die kunnen daar eigenlijk niet uit omdat de huren daar verhoogd worden. Kortom, het zit allemaal vast en je moet de zaak weer losmaken. Is dit niet een taak van het kabinet eigenlijk in plaats van van de oppositie? Absoluut. En dat is ook mijn oproep aan het kabinet om daar nou echt wat aan te gaan doen. Uh, door, door die hypotheekrente aftrek totaal buiten schot te laten. Ja. Terwijl uh, de president van de Nederlandse Bank en ook de IMF zeggen van kan helemaal niet, omdat we daar een enorme schuldpositie hebben opgebouwd... die op termijn uh, slecht is. Uh, en het kabinet doet helemaal niks op dat soort punten. Ja, dat kan niet. Nee, dus... maar dat staat ook in het uh, regeerakkoord. Want ja, kan de komende jaren niet aan wordt gemorreld aan die hypotheekrente aftrekken. Ja, het kan wel in het regeerakkoord staan, maar het is gewoon heel erg slecht. Als je nu... Uh, het, eigenlijk is het doodeenvoudig wegkijken. En als we nu zien hoe het in Europa gaat... dan zie je hè, met Griekenland en Italië, waar ook heel lang is weggekeken... dat het niet gaat. Het is ook niet voor niks dat die oproeper is aan Nederland om te zeggen, doe nou iets aan die hypotheekrente-aftrek. Ja. U bent niet de enige die dat zegt. Uh, Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... heeft eerder al uh, een signaal gegeven in die richting. Gisteren VVD-prominent Frans Wijsglas, die voor hetzelfde pleitte. Kortom, de zaak is wel wat in beweging. En voegt daarbij nog het uh, onderzoek... dat de Eerste Kamer van de ChristenUnie nu heeft bepleit. En dat er gaat komen dan zit er dus beweging in, of niet? Dat mag ik hopen. En, uh, nou, we hebben, vanmiddag hebben wij die bespreking... en daar willen we ons nog eens goed laten informeren... over hoe die verschillende partijen daar nou over denken. En uh, uh, al lang roepen wij... Hè, zo, er moet zo'n nationaal woonakkoord komen. Dat betekent dus ook dat alle partijen... over hun eigen schaduw moeten heen springen. Ja, is nou, dat akkoord er al? Nee, dat is er nog niet. Uh, en ja, daar moet natuurlijk ook het kabinet een belangrijke rol in spelen. En het is ook niet voor niks dat de Eerste Kamer dan ook het kabinet oproept... ga nou iets doen... En eh, al was het maar dat je nu afspreekt, als het gaat over die hypotheekrenteaftrek, dat je daar gaat kijken hoe je dat gaat aanpakken. Met andere dat, woorden, dat je het gaat onderzoeken. Ja, dat is het allerminste wat er moet gebeuren. Ja. Eh, want ja, je kan wel zeggen van dat brengt die hele woningmarkt, wordt, iedereen wordt daar heel schichtig van. Ja, iedereen is schichtig. En waarom is iedereen schichtig? Omdat eigenlijk iedereen, behalve het kabinet, weet dat dit een onhoudbare positie is. Ja. Dus als je nu zegt van we gaan het. We gaan er nu echt wat aan doen. En dan kan je daar ook nog bij zeggen, er gaat niet van vandaag op morgen gaat er iets veranderen. Dus mensen hoeven ook niet zo bang te zijn om nu ook nog weer huizen te kopen en om verder te gaan met, met verhuizen. Ja. ja, dan doe je. Dan, dan zet je de zaken in ieder geval weer in beweging. Ja, maar tegelijkertijd heeft de premier zijn woord gegeven in de campagnestrijd. Eh, die leidde tot deze verkiezingsuitslag en tot dit kabinet. Namelijk, eh, bij mij is die hypotheekrente -aftrek veilig. Hetzelfde geldt voor het CDA en de PVV wil er ook helemaal niks van weten. Ja, nou, Rutte is premier. Hij moet nu gaan doen waarvoor die is aangesteld. Hij moet ervoor zorgen dat de stabiliteit en de welvaart in ons land dat wordt veiliggesteld. En we, het, er is een enorm verschil met het moment dat we die verkiezingscampagne hadden. En dat is ook die Europese crisis. Ja. Het is niet voor niks dat ja. en de president van de Nederlandse bank nog net pas aangetreden. En het IMF hier een enorm beroep op doen op Nederland. Als de premier en het kabinet met hem niet handelen, niet in uw richting opschrijven. Hoe kwalificeert u dat dan? Ja, dat vind ik dus echt in strijd met het landsbelang. Dus als Rutte die hypotheekrente aftrek op zijn minst niet gaat onderzoeken... dan handelt hij in strijd met het landsbelang? Ja, dat is precies wat ik ervan vind. Ja. Nou goed, dan komen er waarschijnlijk nieuwe onderhandelingen aan dit voorjaar. Eh, want er moet mogelijkerwijs extra worden bezuinigd. Zou het voor u denkbaar zijn om, eh, als dat met de PVV niet zou lukken... met dit kabinet om de tafel te gaan zitten... om via een soort van tussenformatie zonder verkiezingen... aan een nieuw regeerakkoord te werken? Nou ja, de, wat, wat, wat het kabinet dan wil gaan doen is extra bezuinigen. Eh, daar zijn wij eh, niet voor beschikbaar. Dus als er 3 tot 4 miljard extra bij moet... dan zegt u, wij geven daarbij niet thuis. Wij geven daarbij niet thuis. En als de premier dan zegt... ja Job Cohen verwijt mij dat ik niet handel in het landsbelang... maar dan verwijt ik hem omgekeerd hetzelfde? Ja, dat kan hij helemaal niet zeggen. Ik bedoel, Hij is verantwoordelijk voor dit kabinet. Hij heeft het op deze manier samengesteld. En dan moet hij daar ook vervolgens de consequenties uit trekken. En als dat niet gaat, ja, dan heeft hij een probleem. En als hij zegt, extra bezuinigen... maar dan ga ik ook kijken dat de hypotheekrente aftrekt... naar hervorming op de, uh, de arbeidsmarkt. Al dat soort dingen die voor u belangrijk zijn. Als deze... Als deze als deze coalitie het verder niet haalt, dan denk ik dat er maar één oplossing is. En dat is nieuwe verkiezingen. Maar dat is toch ook niet een nieuw belang gezien, de peilingen? Ja, maar dat, kijk eens, je moet even een paar dingen uit elkaar ha halen. Als dit kabinet niet redt, en ik kan me daar heel veel bij voorstellen... want de gedoogpartner die staat haaks op het meest centrale punt... van wat er hier aan de orde is, en dat is die hele eurocrisis. Als dat niet gaat, en als dat uit elkaar valt... dan hebben wij hier in Nederland de goede gewoonte dat je dan zegt... oké, okay, dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Ja, tenzij dat zoals in Italië bijvoorbeeld doet nu... waar de nood zo hoog was, dat er een soort van nationaal kabinet komt... hetzelfde geldt in Griekenland. Daar zou je ook op kunnen preluderen. Ja, dat zou kunnen... Maar maar dan die, ik, ik wou op dat, wat dat betreft de situatie in Italië en, en niet vergelijken met die in Nederland. He, in Italië was duidelijk, daar, waren, daar liep het echt totaal uit de hand. Daar moest iets gebeuren. En je ziet ook wat een, wat een, nou, wat een enorme ingreep daar ook de president daar ook in het democratische proces heeft genomen. Uh, ik begrijp dat heel goed. Ik ben ook blij dat dat is gebeurd. Maar zo is de situatie in Nederland niet. Dus de hypotheekrenteaftrek afschaffen, overdrachtsbelasting. Nee, helemaal ho, ho, ho, ho, ho. Niet de hypotheekrenteaftrek afschaffen, maar Aanpassen. Eh, op een zodanige manier dat je ook weer terechtkomt bij datgene waar hij voor bedoeld was. Ja. Namelijk het voor mensen die eh, het mogelijk maken om aan eigen woningbezit te doen. Dat is wat er moet gebeuren. En dat is met de huidige regelingen volstrekt uit de hand gelopen. Hypotheekrenteaftrek maximaliseren. Nou, maximaliseren, weer zo maken waar die voor bedoeld is. Ja, en en dat, dat betekent dus inderdaad dat mensen met hele hoge inkomens en uh, enorme hypotheekrente uh, uh, aftrek. Ja daar is die niet voor bedoeld. Dat, nee. moet je af, dat moet je echt, daar moet je paal en perk aan stellen. En tot welk bedrag dan? 4 ton, vijf ton? Nou, dat, daar ga ik nou even niks over zeggen. Daar hebben wij vanmiddag ook die bijeenkomst over. Ja. En het gaat ons er nou juist om dat er zo'n nationaal woonakkoord komt. Dus daar moeten alle partijen die moeten daar een bijdrage aan leveren. En wat u betreft, komt dat woonakkoord er snel? En gaat u dat aan het. Uh, kabinet overhandigen met de mededeling, uitvoeren. Wat mij betreft nog eerder, Rutte, doe iets. He, laat dit niet op zijn beloof. Dat is slecht voor Nederland. Job Cohen, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Dikke mensen eten sneller dan dunne mensen, blijkt het Amerikaans onderzoek. Maar als je nou heel snel een zak chips leeg eet... word je dan dikker dan wanneer je diezelfde zak chippies langzaam leeg eet. Emerius hoogleraar, voedingsleer Martijn Katan heeft het antwoord. Nee, dat maakt niks uit. Of je er nou snel of langzaam op eet... het gaat allemaal naar binnen. En als je het niet verbrandt, wordt het allemaal opgeslagen in je lijf. Je zou kunnen zeggen als iemand... Euh, ...langzamer of sneller eet... ...dan die lekker vindt... ...dan wordt het eten vervelend voor hem. Dus als iemand dwingt om te weten zo snel... ...of zo langzaam te eten als hij gewend is... ...dan euh, gaat de lol eraf. Maar verder maakt die snelheid er niks uit. Je kunt je afvragen als iemand sneller eet... ...of hij dan in de gaten heeft... Euh, ...dat hij al vol zit of dat hem dat ontschiet. Dat is ontzettend persoonlijk. Voor sommige mensen... Euh, ...zal dat juist omgekeerd zijn... ...dat als hij langzaam eet dat hij het niet goed zit. Dus... Daar, daar is geen, uh, geen algemeen antwoord op te geven. Dat weet iedereen van zichzelf het beste. Martijn Kartan met het antwoord op de vraag. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar Nederland. Het voor uw vraag van vandaag. Gaan we weer terug naar Rotterdam. Terug dus naar Marielle Beers. In het gebouw van de Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom... waar uh, zojuist de uh, Internationale Ondernemersweek is... Het uh, is in 80 landen, dus onder andere in Nederland. Met lezingen, workshops uh, en hier komt zo dadelijk ook Hans van Breukhoven spreken en een Ratelband. Uh, maar voor mij uh, drie finalisten van de Rotterdamse businessplannenwedstrijd. Die is afgelopen weekend al geweest. En ze krijgen van mij allemaal 30 seconden om hun idee te pissen. Want dat moesten ze bij de presentatie ook. Nou, mijn naam is Luciano Curry. Ik doe samen met mijn collega Joey Weggers... Uh, introduceerden wij de U-Charge. Dat is een uh, stopcontact met ingebouwde USB-poorten. Dan kun je rechtstreeks je smartphone, tablet... Uh, of ieder ander USB-apparaat in het uh, stopcontact opladen... zonder tussenkomst van extra adapter. Kijk, voor uh, radioverslaggevers heb jij meteen al uh, punten gekregen. Ja, ik, ik had uh, het, het idee, de powergrip. Mijn naam is Sergio Willems. Een heel hokje in Nederland kent het probleem. Als ze aan het hokje zijn en ze slaan... ervaren ze pijnlijke trillingen in hun handen. En door de powergrip... Het is dus een rubberen grip wat je om het handvat voor je hokstuk heen monteert. Jullie kun je veel harder slaan en beter stoppen. Goed, nou, als je ooit wel eens hebt gezien hoe een kind een bal meeneemt, een voetbal, tijdens het fietsen. Dat is verschrikkelijk. Een bal in een plastic tas aan het stuur. En een bal tussen de zaden en de bagaris dragen in. En de bal onder het shirt natuurlijk. Dat is allemaal hartstikke onveilig voor het kind tijdens het fietsen. Nou, Ivo Strava en Sonny Pals, wij hebben de oplossing voor dit probleem. Het is de balhouder, de keepie. Het is heel simp product. Het enige wat het kind hoeft te doen is de bal op de te leggen. En vast te zetten met een vierpotige spin. Wat maakt dit product nou zo interessant en uniek? Hij past op elke fiets, omdat elke fiets een zadel heeft en elke zadel een zadelstang waar deze aangemonteerd kan worden. Maar het allerbelangrijkste is, het is veilig. Kijk, marketing hoef jij niet meer te volgen volgens mij, want je weet het goed te verkopen. Maar je studeert ook nog, neem ik aan? Ja, ik studeer uh, aan de Hogeschool Rotterdam Sportmarketing Management. Het is dus de specialisatie commerciële economie met sport. Uh, laatste jaar. Dus uh, we zijn nu bezig met de minor ondernemen. En de bedoeling is om het, uh, ja, het laatste half jaar uh, te af gaan afstuderen. Wat heb je daar nog wel tijd voor met zo'n eigen bedrijf? Uh, nou, het is uh, best wel een 80 uur werkweek op die manier gaat het worden. Maar uh, ja, weet je, je moet wel die persoon zijn om het te kunnen doen. En uh, nou, dat, dat zijn wij zeker, dus uh, we kijken er naar uit. Heb jij daar ook last van dat je 80 uur per week moet werken? Ja, ik heb het niet geteld allemaal, maar ik merk het wel. Dat je veel minder slaapt dan 8 uur. Ja, korte nachten, hard werken, maar als je wel wil bereiken... Dat moet je gewoon doorzetten. Je kan het zien als één uh, grote marathon. Moet je moet maar blijven doorgaan. Het is, gewoon, het is wel ja. leuk dat je zegt marathon, want jij bent ook de winnaar geworden. Hè? Ja, klopt. Ik was de winnaar van, uh, van de Enterprise Contest van 2011. En daarvoor um, ja, heb ik ook, uh, ook hard gewerkt um, om de korte businessplan te schrijven. Om het, um, om het idee dus duidelijk te overtuigen, te pitchen. Dat was allemaal een hele mooie ervaring. En Wordt het nu ook echt op de markt gebracht? Ja, het was al op de markt. Het is al, zeg maar, we zijn al mee bezig. Maar nu gaan we nog, gaan we nog harder starten. Nu, de, nu dat we de prijs hebben gewonnen, gaan we heel Nederland mee uh, ja, vermarkten het product. Kan het ook zijn dat uh, het Nederlands uh, heren- en dames-team, we doen het één, maar uh, we nemen ze allebei, Olympische Spelen Londen met jouw spul gaat spelen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Die uh, hoeft alleen maar in een paar seconden om je stick heen gemonteerd, dus waarom niet? Je kan zo nu vanmiddag naar toe gaan om hun stick te zetten en dan kunnen ze mee spelen. Dan hebben ze nog genoeg tijd om te trainen om helemaal lekker het gevoel te krijgen. En aan wennen om hard te slaan, beter te stoppen, meer balgevoel. Dus, vandaar, dus, Het zou goed kunnen inderdaad, Londen. Ga ik nog even naar Luciano, uh, van de USB laden waar je ook meteen elektriciteit mee uh, kunt laden. Ja. Klok. Lijkt mij typisch een, uitnodiging, een uitvinding waar het hele bedrijfsleven voor in de rij staat. Ja, het is uh, hartstikke handig voor het bedrijfsleven. Uh, ja, normaal heb je de gewone stopcontact, maar ja, de hoeveelheid smartphones en tablets die nemen alleen maar toe. Dus Daardoor is het hartstikke handig om uh, zoiets in huis te hebben. En heb jij ook al uh, contacten? Ik uh, op die markt. Ja, dat je, dat je het al op de markt gaat brengen? Ja, we hebben contacten. We uh, hebben een distribuant die het bereid is om uh, op de markt te zetten en uh, te spreiden. Uh, we zijn nu alleen op zoek naar een, uh, een fabrikant die ons kan helpen om het uh, ja, goed te fabriceren. Want is het ook de bedoeling dat dit echt jou, na jouw afstuderen jouw bedrijf wordt? Ja, absoluut. Daar zijn we wel mee bezig. Dus dat is wel de bedoeling, ja. Nou, het, uh, het is hier al begonnen. Ik hou jullie weg van de interessante lezingen. Bedankt en succes met jullie bedrijf allemaal. Dankjewel. Dank wel. Bijdrage was dat van Marianne Beers. Straks, Duitsland is in de ban van een groep moordlustige rechtsextremisten. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1998. Ik not geen seksuele relations met die vrouw. We hoorde de stem van Bill Clinton met een uitspraak over Monica Lewinsky. Deze dag, 14 november 1998, betaalt Clinton, dan president van de Verenigde Staten... ...850.000 dollar aan een andere vrouw, Paula Jones. Die trekte in ruil daarvoor haar aanklacht van seksuele intimidatie in. De zaak werd destijds op de voet gevolgd door Amerika-deskundige Ruth Oldenziel. Hij vroeg me om de woorden Hij vroeg me of ik het zou en uh, ik refused. Ik ga dit niet this maar ik coming on. Hoeveel autoriteit blijft er over als de hele wereld daar praat over de penis van de president? Het was een uh, zeer bijzondere dag. Het was ook een dag uh, met een hele lange voorgeschiedenis. Het ging eigenlijk over uh, een uh, ontmoeting van uh, Paula Jones uh, in uh, de kamer, een hotelkamer in 1991 toen... Uh, Clinton nog uh, gouverneur was. Uh, jaren daarvoor, uh, ze was in 1994... Uh, uh had ze een zaak tegen Clinton, uh, uh, was ze begonnen. En uh, het uh, opmerkelijke was dat tijdens uh, zijn presidentschap dat alsnog uh, werd behandeld uh, als deel van een, uh, een langere onderzoek uh, naar een zogenaamde misstanden van uh, Clinton. Dat ging over uh, allerlei andere zaken. Maar de zaak Paula Jones had eigenlijk de grootste consequentie, uh, want het probleem was uh, seksuele intimidatie in een hotel. Uh, daar waren geen getuigen bij. Uh, en uh, hoe bewijs je dat? En uh, de rechter in de tijd uh, zei niet alleen dat Paula Jones haar zaak uh, tegen de zittende president uh, mocht doorzetten, maar ook dat zij uh, anderen, uh, andere vrouwen uh, eventueel mocht uh, horen om een patroon aan te kunnen tonen van het uh, uh, misbruik van de macht van Clinton sexual relations with that woman Miss Lewinsky. I never told anybody it's to a lie not a single time. Never. These allegations are false and I need to go back to work for the American people. Thank you. En zo kwamen we eigenlijk terecht uiteindelijk dat zal iedereen zich uh, herinneren bij Monica Lewinsky. Uh, Monika Lewinska was eigenlijk een sideshow, uh, hey, een bijzaak uh, bij de Paula Jones-zaak. Maar het werd eigenlijk de hoofdzaak. En de hoofdzaak daar ook in, in alle pornografische details. Die hadden eigenlijk uiteindelijk heel weinig te, te doen met de zaak zelf. Maar uh, daar uh, ging alle media aandacht naar uit. En uh, nou, vandaar dat dat uh, uh, toch in het collectieve geheugen is blijven hangen. De beide vrouwen, vrouwen hebben eigenlijk... Uh, uh, geen uh, financieel gewin erbij uh, uh, gehad. En uh, dat is, ja, als je kijkt naar alle levens die uh, toch door deze zaak uh, zijn vernietigd, dat is toch wel uh, behoorlijk geweest. Uh, en ook van de Republikeinse kant, de, de moraalridders, er waren een aantal politici die dus tegen Clinton. Uh, waren die uiteindelijk zelf de politiek uitgejaagd werden, omdat ze zelf allerlei uh, uh, buitenechtelijke relaties hadden. En uh, ja, dus de hele politiek was eigenlijk uh, uh, geobsedeerd door, uh, door seks en door uh, macht. Rutel rot rut de ziel: nemen we niet kwalijk over. Bill Clinton en de 850.000 dollar die hij betaalde aan Paula Jones... deze dag in 1998. I'm, home now. I'm home, now. Right away. I'm kom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 Michael Bublé en Boys to Men coming home, baby. Het is zeven minuten voor tien, we gaan naar Duitsland. Want dat land is in de ban van de moordlustige groep rechtsextremisten... die de afgelopen jaren waarschijnlijk verantwoordelijk is... voor de moord op tenminste tien personen. Terwijl de roep om maatregelen tegen extreemrechts aanzwelt... Koos de Nationaal-Democratische Partij Duitsland deze week... Eh, en dit weekend, meer in het bijzonder, een nieuwe partijleider... die de organisatie juist salonveeg moet maken. Rob Zavelberg, korstpolitiek in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens over die partijleider. Wie is dat? We praten over Holger Apfel. die is 40 jaar oud en nu de sterke man uit Zaksen, de Oost-Duitse deelstaat, waar zijn partij in 2004 opeens 10% van de stemmen haalde en waar ze dus ja, behoorlijk sterk zijn. En dat gaat eigenlijk om een hele vriendelijke, normale man, een familievader van drie kinderen die in zijn pak naar het werk komt in de Landdag in Dresden. Uh, maar daar, uh, ja, daar ontkent hij dan uh, regelmatig zeg maar, uh, wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Loopt weg bij uh, de herdenking van Auschwitz. Uh, zegt dat Duitsland uh, bezet werd in 1945. De geallieerden zijn natuurlijk massamoordenaars geweest. Omdat ja. zijn stad, Dresden werd gebombardeerd. Juist, dus hij uh, speelt de keurige huisvader. Of dat is hij misschien ook wel. Maar uh, intussen zit daaronder nog steeds het, uh, het nationaal-socialistische gedachtegoed. Ja, het gaat echt om uh, keiharde neonaties. Dat zie je vaak bij de, bij de demonstraties op straat. Ik heb zelf in Dresden gewoond en uh, ook gewerkt. En uh, daar zag je dus vaak de, de beweging op 13 februari toen Dresden werd gebombardeerd. Ja. Dat daar uh, tienduizenden neonaties uh, over straat liepen. En daar is natuurlijk meneer Apfel ook uh, bij betrokken. Ja. Je ziet dus enerzijds het uh, nette imago uh, in het parlement. Enigszins net. En dan uh, op straat uh, ja, toch wat harder. Juist. Goed, dus dat betekent eigenlijk dezelfde boodschap maar in een mooie jasje. Dat klopt. Kijk, het is een drievoudige strategie om zowel op straat zeg maar, ja, de straat te veroveren. Niet alleen uh, via terreur, maar uh, ook natuurlijk door uh, indoctrinatie en zo en uh, intimidatie. En daarnaast zeg maar, via het parlement, via de deelstaten, moet langzaam uh, Berlijn in de tang worden genomen... om Duitsland weer nationaal-socialistisch te maken. Daarvoor zijn er uh, kinderkampen, daarom worden er uh, cd's. En uh, ik hoorde dit weekend ook al, worden er zakjes snoep op scholen uh, uh, uitgedeeld aan, aan kleine kinderen... Met een uh, rechtsextreme boodschap uh, erbij. Ja. En ja, ik ken die, die deelstaten enigszins. Dat is, uh, uh, het is niet te onderschatten wat er daar uh, momenteel aan de hand is. Een soort van NPD-jugend. Ja, nee, die, elke partij heeft een uh, partijjeugd. jeugd uh, En de NPD-jeugd, de NPD, uh, jeugd, uh, nationale. Jugend, zoals ze heet, die, die zijn uh, zeer sterk. lopen hmm. altijd mee bij de, bij de demonstraties. Er zijn ook van die kinderkampen waarbij uh, uh, dat soort uh, gevaarlijke ontwikkelingen... zeg maar, uh, ziekte, die worden gestimuleerd. En, ja. Uh, ja. De, en in plaats van een dolkje krijg je tegenwoordig een zakje snoep dus, kleinbelijkelijk. Uh, en nou is het zo dat, uh, wat ik al in de inleiding zei... Uh, Duitsland ook in de greep is van die moordlustige groep rechtsextremisten... Uh, verantwoordelijk vermoedelijk voor de moord op tien mensen... Uh, hebt, hebben die extremisten iets te maken met die NPD... Ja, absoluut. Ik bedoel, de NPD is gewoon de grote verzamelnaam voor alle neonaties in, in Duitsland. Uh, we moeten niet vergeten, er zijn 130 racistische moorden sinds uh, 20 jaar, sinds de Duitse inwording gepleegd. Die gaan allemaal op het uh, konto van, uh, van die neonaties en ja dit is de eerste keer dat het nu eigenlijk wordt gezien als rechtsterrorisme als de bruine arméefractieon zoals het wordt genoemd in, uh, door de minister van binnenlandse zaken in Berlijn ja. en uh, de npd ja de verbindingen tussen de npd en uh, deze deze cel zeg maar in, in Turingen. die zijn eigenlijk overduidelijk de komende dagen zal dat uh, wel op uh, wat meer komen uh, zal dat wat meer aan de dag liggen. komen en dus lijkt de discussie daar hebben jullie in Duitsland ook weer op uh, of die N Pd niet gewoon moet worden verboden. Ja, dat hebben ze al eens geprobeerd in, uh, in 2003. Dat mislukte toen omdat de, ja, de de hoogste rechter in Duitsland die zei toen van ja er, er zitten te veel. Uh, spionnen in de partij, we kunnen niet meer onderscheiden... wat gebeurt er nu door de spionnen die door de overheid worden gestuurd... en wat gebeurt er nu echt door neonaties. Ja. Uh, maar omdat er nu dus een nieuwe situatie is... met echt een uh, rechtsterroristische organisatie... die voor uh, uh, tienvoudige moord in Duitsland... Uh, vooral op buitenlanders verantwoordelijk is... Ja. ja, mogelijk dat er nu dus een nieuwe aanloop wordt, uh, wordt genomen... om die NPD eindelijk eens uh, te verbieden. Rob Savelberg vanuit Berlijn. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, voormalig minister Ab Klink... Na het nieuws van 10 uur, tot zo. So. Mensen met hoge inkomens moeten veel meer zorgpremie gaan betalen. Ik vind het een onzinnig voorstel. Ik ben het eens met de stelling, omdat ik het eerlijker vind. De werkelijke oorzaak is de huiveringwekkende bureaucratie in de zorg. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Ik denk dat als je werkt met goede poortwachters zoals huisartsen... dat je best heel zuinig kan zijn in de zorg. En uw mening die telt. Dit gaat om eerlijkheid. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.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 Dit is Radio 1.